Vorige maand schreef Bleker aan de Tweede Kamer dat zulke grote stallen onwenselijk zijn. Hij stelde onder meer bovengrenzen van 240.000 kippen en 10.000 varkens. Wakker Dier noemt het ongelooflijk dat deze gigastal... waar zoveel maatschappelijke weerstand tegen is... van alle kanten belastingcenten krijgt toegeschoven. Bleker zegt dat de subsidies zijn verleend voor zijn aantreden... en zijn bedoeld voor technologische innovatie.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 De staking leidde de afgelopen tijd tot een verdere stijging van de olieprijs. Spanje krijgt van Europa extra tijd om het begrotingstekort terug te dringen... om te voldoen aan de Europese limiet van 3 Als het land extra bezuinigt, dan kan het een jaar uitstel krijgen tot 2014. Volgens diplomaten wordt dat morgen besloten... op een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën. Volgens een voorstel mag Madrid dit jaar een tekort hebben van hooguit 6,3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 Het gebeurt op basis van de jaaromzet van bedrijven. De Nederlands-Britse multinational Shell behaalde vorig jaar... een omzet van bijna 400 miljard euro. In de lijst staat olieproducent ExxonMobil op plaats 2. Walmart is nu derde. Het enige andere Nederlandse bedrijf in de top 100 van de lijst... is ING op plaats 18. Het Washington-monument wordt voor minstens één jaar in de stijgers gezet...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 Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst zon, smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het waait minder hard dan vandaag en wordt 18 graden aan zee... tot 22 landinwaarts. Ook namorgen blijft het wisselvallig met regelmatig buien en soms wat zon. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Twan Huis. Er is vanavond grote ruzie uitgebroken in Brussel... tussen de rijke Noord-Europese landen en de arme Zuid-Europese landen... over de hulp aan banken. Vanavond las ik dit onheilspellend bericht in het persbureau Reuters. Een onzichtbare financiële muur, in potentie net zo gevaarlijk... als het ijzeren gordijn dat ooit Oost- en West-Europa van elkaar scheidde... gaat langzaam omhoog in de eurozone. Einde citaat. Hopelijk blijft die muur echt onzichtbaar. Goedenavond en welkom bij het Oog met vanavond de zoektocht... van dichter, schrijver, wetenschapper Leo Vrooman... naar zijn verloren dagboek uit de Tweede Wereldoorlog. Ergens op een stoffige zolder hoopt hij dat het rondslingert. En meer nog, hoopt Vrooman dat met uw hulp hij zijn dagboek kan terugvinden. In Cairo spreken we met Harm Botje over ruzie... tussen de nieuwe president Morsi met het constitutionele hof... en de top van het leger. En nog meer ruzie is er in Brussel... tussen de ministers van Financiën over de steun aan de banken. Daarover zometeen correspondent Tijns Geen ruzie is er in Liechtenstein. dwergstaatje ingeklemd tussen Zwitserland en Oostenrijk... net zo groot als Texel. De kroonprins daar die heeft absolute macht... en oh ja, ze zitten niet in de euro... In Liechtenstein betalen ze met de Zwitserse frank. Zometeen de Nederlandse consul daar, Ronald Jansen, over het geheim van Liechtenstein. Straks, natuurlijk, de kranten, maar eerst het nieuws van vandaag. Maandag, 9 juli. Een dag van rouw in Rusland. Rauw om de ruim 170 doden die vielen bij overstromingen in de regio Krasnodar. De Russen zijn woedend op de regering... die veel te weinig heeft gedaan om mensen te waarschuwen. De betrokken minister erkent dat hij heeft gefaald... maar dat is een schrale troost voor mensen die hun dierbaren moeten begraven. Oh, mama. Oh, mama. Opnieuw een poging van VN-gezant Kofi Annan om een eind te maken aan de burgeroorlog in Syrië. Annan en de Syrische president Assad hebben, zoals ze het zelf zeggen, een constructief en open gesprek gevoerd. Waarbij het zespuntenplan van Annan is besproken. We en nu maar afwachten of de oppositie ook akkoord gaat met het plan van Anan. RTL Nieuws weet uit Betrouwbare Bron te melden dat koningin Beatrix dwars ligt. Ze blokkeert het plan van de Tweede Kamer... om de beediging van nieuwe ministers voortaan in het openbaar te laten gebeuren. De VVD is verbolgen over de opstelling van de majesteit. Ze worden benoemd namens de Nederlandse bevolking uiteindelijk. En wij vinden dat die dus ook recht hebben om te zien dat zij de eet afleggen. Mooi, zeggen ze bij D66. Dan kunnen de liberalen dat in eigen huis regelen. De premier is namelijk van de VVD. Het valt me ook gewoon van hem tegen dat hij dat nog niet gedaan heeft. Maar er ligt een mooie kans om dat nu eh, voor 12 september goed te regelen. Het aantal mensen dat hun rekeningen niet meer kan betalen... blijft maar stijgen. Aan het eind van dit jaar staan er zo'n 700.000 mensen geregistreerd... bij bureau kredietregistratie. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, zeggen ze bij het BKR. Wij registreren alleen maar de kredieten en hypotheken. Uh, alle andere schulden die registreren wij niet. Als je die schulden wel zou meetellen... dan zit het aantal mensen, dat door de schulden het bos niet meer ziet... rond de 4 miljoen. BKR wil haar werkwijze gaan aanpassen... zodat alle schulden voortaan genoteerd worden. Ze dus met financiële problemen stappen vaak naar een bank toe... en vragen dan een nieuw krediet. Als die bank niet weet dat er allerlei openstaande andere schulden zijn... wil het nog wel eens gebeuren dat er toch in goed vertrouwen krediet wordt verstrekt. Als laatste nog een schokkend filmpje dat op CNN staat. Daarop is te zien hoe twee Taliban-commandanten een vrouw doodschieten... en daarna op het lichaam blijven vuren. Waarschijnlijk hadden ze net ontdekt dat ze beide een relatie met de vrouw hadden. De mannen vormden ter plekke een tribunaal... en besloten binnen een uur dat de vrouw dood moest. In one uur werden ze de judge, de jury en de executioner. Een Taliban-commander approaches en shoots de vrouw negen keer... Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We gaan meteen naar Brussel, want daar is topberaad... van de ministers van de Eurolanden vanavond in Brussel. En Tijn Sadeh is daar ook. Goedenavond, Tijn. Goedenavond. De ministers van Financiën die zijn daar bij elkaar. Wat is het laatste nieuws op dit moment? Uh, het laatste nieuws uh, is net uh, ja, zo'n 20 minuten of een half uur oud. Er uh, was uh, flink wat opwinding hier in de, de persruimte. Toen uh, een hoop Italiaanse collega's ineens naar de uitgang rende. Omdat de Italiaanse premier Monti. Uh, Monti is tevens ook uh, minister van Financiën. Die zou ineens uh, vertrekken. Nou, een beetje ongebruikelijk, hè? Tijdens zo'n. Uh, Topberaden, zeker zo'n uh, sleutelfiguur als Monty. tien uur, kwart over tien of zo, zou hij vertrokken zijn. Uh, terwijl anderen hier allemaal nog bovenaan tafel zitten. Nou, dat heeft ons meteen al betekend dat, dat er tot een flinke ruzie is gekomen. Nou, duidelijk is inmiddels dat inderdaad Monty is vertrokken. En officieel is de lezing, hij was moe. En een vice-minister uh, ja, neemt nu namens hem waar. Ja, en aan ons om dit dus uh, te gaan interpreteren. Ze zijn boven nog steeds aan het vergaderen. Het lijkt, er, wat mij betreft, uh, toch nog steeds op dat de ministers uh, eindeloos doorpraten vanavond. En ook eigenlijk de komende weken nog over de technische details, de technische uitvoering van uh, alle ja, vergezichten van de eurotop van regeringsleiders ja. van twee weken geleden. Hey Martijn, waar zou die ruzie over kunnen gaan tussen de heren daar aanwezig en dames? Nou, Monti, de Italiaanse premier, heeft dat de afgelopen dagen al laten weten. Hij was enorm kwaad, vooral op de Finnen, maar ook wat andere noord, noordelijke landen. Zoals hij het omschreef, hij was boos omdat vooral Finland... Uh, ineens terugkwam op allerlei afspraken die tijdens die eurotop zijn gemaakt. Hè? Afspraken in het voordeel van Italië. En dan uh, de kern, de kern uh, is daarbij is dat het voor een land als Italië makkelijker zou worden om direct toegang te krijgen tot uh, kapitaal uit het noodfonds. Dat ook de Italiaanse staatsobligaties uh, opgekocht zullen worden met geld uit het noodfonds. Nou, daar zijn afspraken over gemaakt. Maar ja, Finland uh, komt daar dus op terug, heel expliciet, indirect ook Nederland. En uh, Monty is daar heel boos over geweest. Dus uh, aan de voorraad van dit treffen hier in Brussel. had iedereen wel het idee van: nou ja, dat gaat dus flink ruzie worden. Monty zal zeker tot lang in de nacht aan tafel blijven zitten. om weer alsnog zijn punt te maken. Maar ja, uh, hij is dus vroeg vertrokken. Hij is moe. Het kan zijn dat hij van de tafel weg onbehandeld is. omdat ze gewoon weer doorgaan. We weten in ieder geval dat 20 juli volgende week, eind volgende week. alweer uh, nieuw beraad is van de ministers van Financiën. Dus ze komen er echt niet zomaar uit. Herrie in Brussel, Tijns AD, dank je En dan de krant van morgen, alvast gelezen door Martijn Nijhuis. Er moet een bel niet aan register komen... zegt de hoogste baas van energiebedrijf Essent in de Telegraaf. Er bestaat al een belmenietregister voor mensen die niet door verkopers gebeld willen worden. En dat is een succes. Dus moest er ook een lijst komen met huisadressen waar verkopers niet welkom zijn. Tenminste, dat zegt topman Erwin van Latum. Hij is woest op andere energiebedrijven. Die steeds langs de deuren schuimen om klanten in te pikken. Volgens de topman is voor de verkopers niets heilig, want die werken op provisiebasis. Corporateurs doen soms zelfs alsof ze van SN zijn. Van Latum komt met zijn oproep voor een bel-niet-aan-register... omdat het kolportageseizoen bijna begint. In de zomervakantie gaan veel scholieren en studenten op pad als verkoper. Studenten hebben dit jaar moeilijker dan ooit om een vakantiebaan te vinden. De baantjes moeten worden voor hun neus weggekaapt door pas afgestudeerden. meldt Spits. Pas afgestudeerden komen steeds moeilijker aan een goede baan... dus kiezen ze maar voor een tijdelijke baan of voor uitzendwerk. Werkgevers zijn daar blij mee. Nou, die hebben liever iemand die is afgestudeerd dan iemand die nog studeert. Want ze krijgen nu meer ervaring voor hetzelfde geld. Ja, en als die vakantiekracht bevalt, dan kan die meteen worden aangenomen. De Tweede Kamer dreigt na de verkiezingen opnieuw ervaring te verliezen. Dat blijkt uit een berekening van het Nederlands Dagblad... Die heeft uitgezocht hoe lang toekomstige Kamerleden... al in de Kamer hebben gezeten. Nou, wie er in de Kamer komt, weet natuurlijk nog niemand. Dus baseert de krant zich op de jongste peiding. De conclusie? Een gemiddeld Kamerlid dat na 12 september aantreedt... heeft maar drie jaar en drie maanden parlementaire ervaring. De SGP zal de meest ervaren fractie zijn... met gemiddeld vijf jaar en drie maanden... die van D66 de minst ervaren met gemiddeld één jaar en negen maanden. NRC Next heeft een paar beweringen gecheckt uit het partijprogramma van de VVD. Volgens die partij geeft een doorsnee gezin 11.000 euro per jaar uit aan zorg. Een kwart van het inkomen. De krant heeft het helemaal nagerekend en het klopt. De VVD beweert ook dat voor het eerst in de geschiedenis het aantal mensen dat werkt afneemt. Dat is volgens de krant niet waar. En in het partijprogramma van de VVD staat verder dat meer asfalt leidt tot minder files... Inderdaad, zegt NRC Next, bij een gelijkblijvend aantal weggebruikers... helpt meer asfalt tegen files. Maar meer asfalt trekt doorgaans meer weggebruikers aan. Wat weer leidt tot files. Daarom wordt die stelling van de VVD beoordeeld als halfwaar. Boeren gaan verse groenten leveren aan de voedselbanken. Dat meldt trouw. Bij de voedselbanken komen nu nog maar weinig groenten binnen. En de land- en tuinbouwers kunnen nu eindelijk van hun groenten afkomen. Waar de supermarkten hun neus voor ophalen. Een appel met een plekje bijvoorbeeld... of een slaakrop met een bruin randje. Een voedselbank in Almelo had zelf al iets verzonnen... om het tekort aan verse groenten op te vangen. Die heeft een moestuin aangelegd. Hij levert genoeg groenten voor de 145 voedselpakketten... die er elke week worden afgehaald. En in de Telegraaf aandacht voor een speciale app... voor buitenlandse menukaarten. Het programmaatje voor de smartphone is gemaakt... door een vrachtwagenchauffeur uit Hilversum, Jan Belsma. Hij is naar eigen zeggen culinair best avontuurlijk. Voor hem dus geen balletje mayo, maar soms ging dat helemaal mis, omdat hij iets bestelde dat bijna oneetbaar was. Daarom dus die app, die vele duizenden gerechten herkent. De drukker krijgt veel reacties van mensen bij wie het ooit misging. Ja, omdat ze bijvoorbeeld de specialiteit van het huis bestelden, want ja, de specialiteit dat zal wel iets goed zijn. Klinkt ook best lekker. Triep. Het is een schaaltje met pens. Uh, ook veel besteld een pied de cochon. Dat is een vet en peesig varkenspootje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen, ze corpino tritina, troi del kabospja. Vá você bem que aba Olá também que é menininha. Sei nutridinha. Pra onde ele cabos piar. Vá você bem que O quer sentir ele que ficar? Acabos Vamos à lentranidade. Agora é só maternidade. O quer sentir ele elexar, que ficar? Acabos de Vamos à lentranidade. Agora é só maternidade. Este meninha de hoje em dia, cada cinto e covardia, pode a fazer escoladeira, esta de marco na brincadeira. És meninha de hoje em dia, cada cinto e covardia, pode a fazer escoladeira, esta de marco para brincadeira. O que é cinto e ele voz pescar, para o estortinho vamos à literalidade, agora é só maternidade. En zin die elektar, ga moesten te ingebied zijn, al in tranen, daar, daar ik er niet. Cabo espiando, vamos sem mãe que acaba a soltar. Olá, que é menininha, que se torpe e nutridinha. Não o inteiro cabo vamos sem mãe que a soltar. O que ele que ele está? Cabo stop de vamos já lhe entrar a Agora é só maternidade. O que é que ele está? Cabo stop de vamos lhe entrar a me Agora é só maternidade este menininha de hoje em dia Tanto a sinto e covardia Vou-te a fazer escoladeira Esta te marca uma brincadeira És menininha de hoje em dia Tanto a sinto e covardia Vou-te a fazer escoladeira Esta te marca uma brincadeira O que ele ele é que está dá-os para rendiçar Vamos à lhe internidade Agora é só maternidade ja, en dit is de laatste noot. Cesaria Evora, ik heb haar één keer gezien. Ze komt uit Cape Verde, maar ik zag haar in New York. Prachtig optreden, altijd op blote voeten. Rokend op het podium. En jammer genoeg, eind vorig jaar overleden. Uh, we gaan het hebben over Egypte. Afgelopen maand werd het net gekozen Egyptische parlement alweer ontbonden. Volgens de Hoge Raad waren de verkiezingen ongrondwettelijk. En president Mohamed Morsi roept het parlement toch bijeen tegen de wens van die Hoge Raad in en vooral ook van het leger. En bij ons Harm bordje, goedenavond, oud-correspondent van NRC Handelsblad. Uh, wat gaat er gebeuren? Uh, ik weet het niet zeker. <laughs> maar ik denk dat niemand dat zeker weet op dit moment. Uh, het meest belangrijke is dat de rechterlijke macht in Egypte... Uh, sterk op de voorgrond is getreden. De de uh, Hoge, Hoge Raad voor Grondwetszaken die is dus naar uitermate pissig in een reactie gezegd... dat iedereen zich aan haar beslissingen moet houden. Uh, de Groente heeft vanavond gezegd dat iedereen dat inderdaad moet doen. Dat is het leger, dus dan dat is het, is het, het leger? Theater, ja. En uh, nu is de vraag, morgen de president Moes heeft morgen het parlement bijeengeroepen. Dat parlement is dus ongrondwettelijk gekozen, zegt de Hoge Raad. Uh, het leger heeft het parlementsgebouw op slot gezet, letterlijk, met een sleutel. En, uh, wat gebeurt er morgen? Uh, ik zou het niet weten. Is het niet zo dat er al parlementsleden nu binnen zijn weer? Ja, vandaag gingen de deuren open. Dus een aantal mensen konden naar binnen. Vanavond zijn de deuren weer dit gegaan. En misschien gaan ze morgen weer open. Dan kan iedereen naar binnen. Uh, je moet wel rekening houden dat uh, in het parlement 50% is moslimboer of salafist. Uh, 50% is dat niet. Die 50% die dat niet is, komt niet opdagen. Ja, de, Die president, de, dit is een klassieke machtsstrijd hè, wat hier nu gebeurt. Die, ja. die zet ja. zich af tegen het constitutionele hof en tegen het leger. Hij zet hem met name af tegen het leger. Hoeveel macht heeft hij? Uh, niet veel. Hij is er net? Nou, hij is A. Hij is het er net? B. Het is een overgangsfiguur. Want zodra er een nieuwe grondwet is, dan komt er een nieuwe president. Dan komen er nieuwe verkiezingen. Dus hij is er maar tijdelijk. Uh, in de tweede plaats heeft het leger de, de, de, de macht van de president enorm uitgekleed. Een deel van de bevoegdheden aan zich getrokken. Daarnaast heeft het leger nu twee petten op. Had twee petten op. Eén als uh, presidentiële raad. Dus als vervanger van de president. Uh, die er niet is. En de tweede pas hebben ze dus de wetgevende bevoegdheid aan zich getrokken. En de vraag ze nu, en dat is een typische juridische spitsvondigheid... waar Egypten naar dol op zijn, hebben ze dat decreet... waarmee ze het parlement sloten gedaan met een presidentiële pet op... of met een wetgevende pet op. Want als het een presidentieel decreet is geweest, wat ze uitvaardigden. dan kan de huidige president dat decreet, dat decreet dus overrulen. Kan een, kan een nieuw decreet maken. Deden ze dat echter als wetgevende functionarissen... dan kan de president dat niet... En dan krijgen we aanstaande maandag het gezellige feit dat het Hoge administratief gerichtshof dat in Egypte en, uh, gaat over uh, de uh, legaliteit van uh, presidentiële besluiten en decreten. Die gaat maandag bepalen of ze dat gedaan hebben of dat leger dat deed dus met het zij als plaatsvervangend president het zij als nieuwe wetgevende instantie. Kafka is er niks bij. Tot zover de tekst Niet niets bij. Nu, nu even uh, praktisch. Die deur is al open. Ja. Kennelijk zijn er dan al mensen binnen. Wie ja. durft daar morgen naar binnen te wandelen en schaart nou. zich dus achter die president? Nou, ik denk dat, een, dat, dat de, afge de afgewaarde van de moslimbroederschap, dus de, van de, de, de rechtvaardigheidspartij, Hamas, uh, komen opdraven. Dat betekent dat het parlement tot 50% gevuld zal zijn. En, uh, de oppositie zal zeker niet komen. Hij heeft ook gezegd dat ze niet kwam. Uh, daarnaast hebben hele belangrijke oppositiefiguren allemaal gezegd... dat het presidentiële decreet dat het parlement opnieuw uh, bijeenroept... En, uh, een klappend gezicht is van de constitutionele verhouding in Egypte. Wat is het slechtste scenario? Wat kan het leger morgen doen? Het slechtste scenario is dat ze de afgevaardigden gewoon met de bayonet de deur uitjagen. Ja, is dat is echt een optie? Dat is een optie, ja. Ja. Ik, ik, denk, ik, ik, ik denk dat ze de parlementsleden toelaten... Ja. maar daar nou onmiddellijk over gaan en duidelijk zullen maken... dat wat die parlementsleden ook besluiten nul en void is. Wat gebeurt uh. er buiten, op het plein? Uh, niet zo erg veel, denk ik. Je moet rekening houden met het feit dat uh, Moersje gekozen is... met een, een, een betrekkelijk kleine meerderheid van de bevolking. 51 procent ongeveer, iets, iets meer. Uh, en dan met name in Opper Egypte en de westelijke delta... Uh, op Egypte er hoort ook Giza bij. Giza is Cairo's dubbelstad met de piramide erin. En er wonen nu 4 miljoen mensen. En je kan Giza rekenen tot op Egypte. En Cairo is eigenlijk de delta. En Cairo worden 8 miljoen mensen. En in Cairo heeft Moesie niet gewonnen. Dus de vraag is nu: als hij dus een op, zijn aanhang optrommelt naar het Doet dat in Cairo zelf ligt. Zullen vanuit Cairo betrekkelijk weinig mensen daar naartoe gaan. En hij moet dus van Giza hebben. Nou, je hebt een heel Daar zit je in een tank op en niemand komt er overeen. Is het dan een daad van waanzin dat hij doorzet nu? Uh, nee, ik denk dat hij vanuit zijn achterman bijna gedwongen is om dat te doen. Uh, daarnaast een van de dingen die hij dus doet, door het parlement opnieuw bijeen te roepen... wat hij eigenlijk doet is dat hij het leger aanvalt op haar legateel, op haar, haar, haar wetgevende functie. Hij zegt eigenlijk dat het parlement is wel degelijk bevoegd wetgeving te doen. En die wetgeving die mag dus niet meer door de militairen geschieden, Die moet door mijn parlement gebeuren. Ja. Wat maar, kunnen ze morgen uh, bespreken in het parlement? Komt er een debat? Staat er iets op de agenda? Uh, er komt in ieder geval een debat. Het eerste belangrijk wat het parlement moet doen... en waar ze mee bezig waren voordat ze naar huis gestuurd werden... Uh, was het, uh, uh, het kiezen van de leden van de nieuwe constituanten. Er komt een nieuwe grondwet in Egypte... met honderd uh, dus leden benoemd die die grondwet gaan samenstellen... Uh, ja. Het parlement was daarmee bezig. Uh, toen zijn huis gestuurd werd, heeft het leger die macht aan zich getrokken. Dus het leger heeft gezegd, wij gaan die honderd mensen benoemen. Daarboven heeft het leger ook nog gezegd... dat de nieuwe grond van in Egypte aan een grond aan de voorwaarden moet voldoen... en dat het leger zal bekijken of aan die voorwaarden voldaan wordt. Ja. Is dit nu een, een zorgwekkende situatie... wat er morgen of volgende maandag, zoals jij beschrijft, gaat gebeuren? Nou, het is in zover erg zorgwekkend... omdat de, de stappen die in Egypte gedaan werden... om tot een wat uh, opener samenleving te komen... Uh, die worden hierdoor niet gedaan, ja. Je kunt moeilijk een president hebben die zijn eigen rechtshof niet, niet wil volgen. Je krijgt dan een crisis tussen de presidentiële macht en de, en, en de justitiële macht. Ja. En, uh, je hoort betrekkelijk weinig over de Egypte rechtelijke macht. Maar Egyptische rechters zijn a, uh, uh, berucht onafhankelijk. Dan trekken ze betrekkelijk weinig aan van welk regime ook. Wie ze ook benoemt. Ook al zijn ze naar al vroeger door Sadat benoemd. Want die zijn er ook nog, die door Sadat benoemd zijn. Ja, en er is nog één, geloof ik. Ja, dat klinkt heel curieus. Je zou denken... nou, die zullen dan ook wel uh, nee. de afgelopen decennia geluisterd hebben... naar Nee, nee, nee dat nee, is niet Nee, zo. nee helemaal niet. Ze hebben juist, dat is een van de redenen waarom Egypte zo, zo, zo jarenlang... en nog steeds min of meer onder de militaire uitzonderstoestand heerst. dan omzeil je uh, de, de burgerlijke de rechter. Dus hij gaat er mitscheeps in, deze president? Ja. En ik vind het niet verstandig van hem om in de eerste dagen van zijn, van zijn nieuwe bewind, onmiddellijk in conflict te raken met het uh, Hoge Constitutionele Hof. Ja. Want er is een, een, een soort, uh, ja, uh, er is een samenhang tussen verschillende hoven in Egypte. Hè, de, de, de, er is een, een, een, een. Ja, hoe noem je dat? Een beroepseer. Maar je, je beschrijft de situatie, hij kan niet anders. Zijn, zijn achterban verwacht dat hij nu laat zien... dat hij de macht heeft, dat hij gekozen is en dat hij iets gaat nou, doen. Hij had tegen die achterban kunnen zeggen, dat, dat begin ik voorlopig niet dan. Ik kijkt de zaak eerst aan... en dan probeert met de militairen tot een zeker akkoord te gooien... en daarna zien we hoe we verder moet, uh, hij, uh, Zijn beslissing is ook niet genomen tegen de militairen... Hè? De, de, de militairen hebben geprotesteerd vanavond. omdat ze vinden dat uh, iedereen heel goed moet luisteren. wat het Hoog Gerechtshof zegt. Maar hij is dus tegen de rechters ingegaan. Hij heeft een decreet uitgevaardigd. dat rechtstreeks in indruist tegen een gerechtelijk bevel. Ja. Wat zijn dit? Zijn het de stuiptrekkingen van een natie. die democratie moet gaan leren? Ja, heel duidelijk. En het is ook de, de, de stuiptrekkingen. van een, een moslimbroederschap. die voor het eerst de macht ruikt. en aan de macht is. en niet goed weet hoe ze met die macht moet omgaan. Stel voor, het slechtste scenario heb je net geschetst. Dat is dat ja. het leger met bajonetten de parlementsleden eruit gooit. Ja. Maar het leger kan natuurlijk ook bedenken... van dat is geen goed beeld. Er staan toch nog live-camera's in de buurt van het parlement. Dat het Stel zal zijn zorg zijn. Ja? ja? Maakt niet uit. Maar, nee. okay. maar even het andere scenario. Als ze passief blijven en de president wint deze slag... kan dat? Uh, ik denk niet dat het kan om de dood te dat het leger gerustig kan afwachten tot maandag het administratieve hof het decreet van de president gaat, uh, gaat toetsen op zijn legaliteit. En ik uh, ben er 100% zeker van dat het hoge Administratief of ze zeggen dat het decreet is niet geldig is. Ja. En daar zit de president. Alleen? Alleen, ja. ja. Wat een spannende en eigenaardige dag morgen. We gaan het uh, zien. Harm zeer bedankt voor je uitleg hier vanavond. Geen dank.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 Play the game the Woman really thinks she knows me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 De Nederlandse single songwriter Ed met Woman Stuck in the Middle Dichter, wetenschapper, kunstenaar en dagboekenschrijver Leo Vrooman... is op zoek naar zijn dagboek uit 1940. Hij leende het ergens in 1942 uit, maar aan wie? Dat is nu, 70 jaar na dato, de grote vraag. Op zijn weblog afgelopen weekend schrijft de nu 97-jarige Vrooman... ik raakte eind 1940 een nogal dik dagboek kwijt over mijn vlucht naar Indonesië. Het is me veel waard. En vlak voor deze uitzending sprak ik met Vrooman... vanuit zijn woonplaats Fort Worth in Texas... over de zoektocht naar zijn dagboek. Wat kan er toch mee gebeurd zijn, meneer Vrooman? Nou, het is me niet duidelijk. Zijn het alleen gedichten, meneer Vrooman... of zouden er ook bijvoorbeeld mooie aantekeningen... over nou, de oorlog in kunnen staan? Ja, in het dagboek staan aantekeningen en papiertjes geplakt... en zelfs gedroogde bloemen uit Kaapstad en zo. En dat was een... Uh... Gemarmerd zwart-wit uh, omslag, geloof ik. Zeg en schrijft u ook over uw vrouw Tieneke? Want uh, u had elkaar al leren kennen voor de oorlog. Staan er ook zaken in over haar? De vrouw met wie u al zo lang getrouwd bent? Dat, dat zal vast wel. Ik weet niet of ze fatsoenlijk zijn. <laughs> Wat denkt u? Huh? Wat denkt u of het fatsoenlijk is? Ik, ik weet niet of, of die aantekeningen over Tineke fatsoenlijk zijn in het dagboek, maar het zal wel. Ja. Kunt u uw leven omschrijven? in? Want ja, we hebben het over het uitbreken van de oorlog, 1940, 10 mei. En vier dagen later, dan verlaat u Nederland. Onder welke omstandigheden was dat toen? Uh, we waren uh, geëvacueerd naar een klein kerkje, buiten, vlak buiten Utrecht. En uh, ik had nog helemaal niet gedacht aan ontsnappen, maar toen werd aangekondigd dat Holland zich had overgegeven... en we moesten ons goed gedragen. Dat vooral. Hij er besefte, ik, ik kon niet blijven. Maar wist u, zag u meteen ook al het gevaar? Want u bent van, van Joodse komaf. Had u de indruk... dit gaat zeker voor ons gaat dit heel fout uitpakken... wat er nu gaat gebeuren? Ja, natuurlijk. Uh, Martienneke is officieel niet Joods. Uh, ze denkt dat ze misschien wel Joods is... vanwege een of andere overgrootmoeder. Maar in ieder geval... We zijn toen een grasveld om gaan lopen. En zij zou met mij meegaan, maar het mocht niet van haar moeder. Hoe, hoe moeilijk was dat, die scheiding van uw toen verloofde, uw vriendin? Hoe was dat? Ja. Vreselijk leuk. Wat, wat denkt ze eigenlijk? Ja, het lijkt mij afschuwelijk. Ja, dat klopt. Het is het, het vreselijkste ogenblik van mijn leven. Toen ik uh, tot ziens moest zeggen. Uh, Waar gebeurde dat, dat afscheid? Het was uh, vlak bij de, naast de taxi die ik had besteld. Ik ben met een taxi ontvlucht. Dat kan ik iedereen aanraden, dat is heel handig. Waarom? Nou, dat is lekker uh, makkelijk. Je betaalt alleen de chauffeur en je bent ergens. Denkt u dat u over deze vreselijkste dag in uw leven... ook geschreven heeft in het dagboek? Uh, nou, dat zal vast wel, ja. Is dat een van de redenen waarom u het ook zo graag terug wilt hebben? Nou, nee, dat niet speciaal. Er zijn allerlei kleinigheden die ik wel leuk zou vinden... om mij weer te herinneren, die ik denk dat ik vergeten ben. Ja. Want wilt u dat dagboek nog gebruiken voor een boek misschien? Of voor gedichten? Nou, uh, Miriam van Hengel is bezig een boek te schrijven over die periode. Hè? En, uh... Die zou natuurlijk heel erg geholpen zijn door een dagboek... waar alle details in staan. Waarschijnlijk over het op en uh, de bootreizen en zo. En Mirjam van Hengel, dat is uw redacteur bij uitgeverij Querido. Ja. Zij zou er goed gebruik van kunnen maken. Nog even, laten we nog even proberen om uh, detective te spelen. Um, ja. Wat is de, in uw herinnering... Het, het laatste moment waarop u zich kunt herinneren... toen heb ik het in handen gehad... Nou nee, dat, dat, uh, dat weet ik ook niet meer en uh, juist dat die brief aan Greshoff, begrijp ik dat ik het aan hem had uitgeleend, maar dat was ik ook vergeten, of die twee dingen allebei misschien. Mocht iemand er tegenkomen, uh, waar is het direct aan herkenbaar? Nou, mijn handschrift en de feiten die erin staan en de gedichten misschien ook wel. Staat er op het voorblad, schreef u daar uw naam... en de periode die dat dagboek ging bestrijken? Dat weet ik ook al niet meer. Ik denk haast van wel, ik was nogal overzichtig. Schreef u met pen of met, met vulpen? Potlood of vulpen? Met een, uh, ik denk een vulpen voornamelijk. Ja. Maar u weet dus niet precies wat erin staat... maar uw vermoeden is dat er hele belangrijke zaken van uw leven instaan... vanwege de, de dynamiek en de ellendige periode. Nou, ik, ik wil niet zo egocentrisch zijn dat ik dat heel belangrijk noem. Het is handig voor iemand die erover wil schrijven, maar... Uh, ik ben maar een klein mannetje. Oud bovendien. Waarom heeft u het uitgeleend? Ik, ik had het blijkbaar uitgeleend aan Greshof, ja. Ja, maar ik bedoel, een dagboek is voor veel mensen iets heel kostbaars en dierbaars. En, en u gaf het aan iemand anders te leen. Le ja. Leent u makkelijk dingen uit? Ik geloof het wel, wat wil je hebben? Nou, uh, ja, dat durf ik bijna niet te zeggen. Maar ik heb uw tentoonstelling gezien in Amsterdam. Yeah. Aan de Amstel, op de Weesperzijde. En al uw werk is prachtig, maar dat ga ik u niet vragen vanavond, hoor. <laughs> Nou, ik, ik kan, ik kan. Vraag ze maar om je een boek. Heb je een boek zo van? Ik heb het daar gezien, in de tentoonstelling. Nou, Je, je, je, kan, je kan aan uh, Maarten de Boer vragen of hij je uh, een nummer wil geven op mijn kosten. <laughs> ik betaal er graag voor, maar dan zou het, het mooiste zijn natuurlijk als er iets in u, uw handschrift in staat. Want het gaat even nu vanavond niet om mij en het boek, maar om uw handschrift. U hoopt natuurlijk dat iemand thuis nu denkt mensen die dit gesprek horen... Verhip, dat komt me bekend voor. Ja. Ik heb dat boek. Dat ja. dagboek van Leo Vrooman. Denkt u dat die kans bestaat, dat iemand het nog heeft? Nou, ik, het lijkt me meer waarschijnlijk... dat iemand het uh, uh, boek heeft gevonden... en dan de beschreven pagina's eruit gescheurd... en de rest gebruikt. Dus het was niet helemaal vol. Het, u begon er net in. Het was, het was nog een vers dagboek. Ja, dat kan me niet voorstellen dat mensen daar waarde aan hechten. Nou ja, je zou ook kunnen denken, maar dat is een gedachte die in mij opkwam. Uh, iedereen kent u, uh, prominent dichter, wetenschapper, prachtige tekeningen. Dat er misschien iemand is die denkt van, ja, ik heb dat nu hier liggen. Ik sta het li liever niet af. Ik hou het lekker bij me. Nou, dat is onwettig, geloof ik. Het is toch mijn bezit eigenlijk, of niet? Helemaal, dat, dat is ook zo, maar ja. Niet, ah. niet iedereen houdt zich aan de wet, meneer Vrooman. Nee, dat is waar, dat is me opgevallen. <laughs> Heeft u er iets voor. Ja, dat is een rare vraag, maar. Hoe belangrijk voor u. U zegt al van Mirjam van Hengel van Querido, die dat boek over mijn schrijvers. die wil dat zo graag hebben, maar hoe belangrijk is het voor u? Dat wil ik zo graag weten. Om het er terug te hebben? Ja. Uh, ja, dat zou je... Daar moet je dan een, een schaal van maken van 1 tot 10. Ja. En uh, dan moet je het vergelijken met hoe belangrijk andere dingen zijn. En uh, vergelijken bij uh, het leven met uh, tienneke. Dat is dus een tien, is, is dat een twee. Ja. Maar dat twee is ook nog erg belangrijk hoor, stil maar. Ja, en, en tienneke heeft u al? Ja. Maar dan... Nou hebben vind ik niet een goede gewoonte van mannen eigenlijk. Hebben? Ja, ik vind het altijd eng om te zeggen, dit is mijn vooral. Oh, ja. Het klinkt als een bezit, ik vind ik niet zo netjes. Welk woord gebruikt u? Nou, dan zeg ik, dit is een tienneke. Ja. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Ja. Um, ik hoop ontzettend dat dat dagboek ooit terugkomt. Denkt u dat het in Nederland ergens rondzwerft? Of is het op in een ander land? Nou, um, waarschijnlijk in Indonesië. Waarom daar? Omdat ik, daar heb ik het achtergelaten. Ah. Maar in, in dat klimaat is het waarschijnlijk in, uh, in, uh, een mest veranderd. Ja. Kunnen we iets preciezer zijn? Denkt u dat het uh, dan in de hoofdstad Jakarta is? Of... Ja. Want u heeft daar ook in een aantal kampen geïnterneerd gezeten... tijdens uh, de bezetting ja. van de Japanners. Ja, maar ik heb het uh, niet meegenomen, geloof ik. Nee. Maar goed, er kan een wonder gebeuren dat iemand die het daar heeft... Uh, in Indonesië het misschien teruggebracht heeft naar Nederland. Meneer Vrooman, als iemand dat boek nu ziet... die kaft, uw handschrift, uw naam... Uh, bij wie kunnen ze zich melden? Uh, nou, zeg jij, maar ik, ik, ik weet niet hoe het in elkaar zit. Uh, Mirjam van Hengel is, Querido is heel geschikt. Ja, oké, okay, dan hebben we twee plekken. Dat is Querido. De uitgeverij in Amsterdam, Mirjam van Hengel. En natuurlijk ook op onze website van Met het Oog. Kijk dan naar nos.nl. Dat is de website. En daar kunt u ons altijd een e-mail sturen. En dan gaat het dagboek per FedEx of wat voor een bedrijf dan ook eh, helemaal verzegeld. Komt het naar u terug in Fort Worth in Texas, meneer Vrooman? Ongelooflijk. Ik hoop zo ontzettend dat het lukt. Het idee is zo leuk, het hoeft niet echt te gebeuren. Dat is ook een mooie gedachte. Ontzettend bedankt voor uw tijd vanavond voor Met het oog op morgen. Leo Vrooman vanuit Texas, dank u wel. Ja. Dag. Ja. Me qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amers. En me dit, c'est tout et c'est colère. Quand aujourd'hui, la de touche terre. En si notre histoire vreemd a s'écrire, j'ai le scénario. En de ce gris, mijn het heen. En de Seul qui te faut maman c'est j'ai le scénario même si l'on s'égare dans j'ai du temps pour te faut j'ai tout ce qu'il te faut D'autres en sortent, entre nous rien ne presse Et demain ne fait que commencer Ben-Loncle-Sol, El Medi. Europa is een crisis, dat weten we allemaal. Bijna alle grote landen gaan gebukt onder de slechte economische situatie. Maar hoe zit het eigenlijk met de kleine landjes, de mini-staatjes? Hebben zij ook last van de crisis? Deze dagen gaan we ze langs in het oog. Gisteren Monaco en vandaag Liechtenstein. En in Liechtenstein, daar woont de honoreer consul Ronald Janssen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe, hoe lang woont u daar al? Ik woon hier sinds 12 jaar. En ik ben sinds 8 jaar honorair consul van Nederland in Liechtenstein. Zeg, en het feit dat u daar woont, dat is nogal wat, hè? Want je krijgt ontzettend moeilijk een verblijfsvergunning voor Liechtenstein, begrijp ik. Ja, het is bijna onmogelijk. Maar ik heb hier diverse wetten mee om, mogen ontwerpen in de financiële wereld. En dat is de reden waarom ze mij hier hebben toegelaten. Oké. Okay. Nou, laten we even de Wikipedia-feitjes doen. Ik heb begrepen dat het ongeveer zo groot is als Texel. En het ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk ingeklemd. 33.000 ja. inwoners ongeveer? Ja, ik denk op het ogenblik 35.000. Oké. Okay. Is het een volwaardig land? Het is een volwaardig land met grenzen. Uh, ze hebben geen eigen munt. Het is de Zwitserse frank, die hier als betaalmiddel geldt. De... Er ooit een poging gedaan om de euro te krijgen? Of hadden ze al snel door dat dat nee, geen goed idee zijn was? Nee, ze zeer tevreden... Uh, om onder de paraplu van Zwitserland te varen met de Zwitserse vrouw. En bijzonder aan Liechtenstein is het staatshoofd. Want die heeft in tegenstelling tot in Nederland heel veel te vertellen. Ik geloof dat er geen staatshoofd ter wereld is in Europa... die zoveel te vertellen heeft als uh, het staatshoofd hier in Liechtenstein. Hij heeft ook een vetorecht... En daar is in de afgelopen weken afstemming over geweest. En de Liechtensteiners die hebben dat allemaal verder goed gevonden. Zodra het gaat om de eigen portemonnee dan willen ze hier niets veranderen. Want het is een zeer conservatief landje. Uh, maar ik moet toch wel verrewijs bijzeggen dat het staatshoofd hier zeer veel goeds gedaan heeft voor Liechtenstein in de afgelopen 25 jaar. Want na de Tweede Wereldoorlog was dit een heel arm landje. En het is nu zeer welvarend met uh, grote industrieën, met een aantal sterke banken en met een lage werkeloosheid. Belastingparadijs ook? Ik betaal belasting, maar niet zoveel als in Nederland. Hoeveel? Dat hangt van het inkomen af. En het maximum. Ik heb nu twee vragen voor u. Wat is uw inkomen en hoeveel belasting betaalt u? Hier een bankgeheim in Liechtenstein. Bent u een bank? <laughs> ik ben geen bank, nee. U <laughs> kunt het vergelijken met een land als uh, Slovenië, uh, waar het maximum belastingtarief een 17% is. En dat is ook hier in Liechtenstein het geval. Holy smokes. Ja, dat is zo. Ja, ik zou daar nooit vertrekken als ik u wel zeg. En um, het gaat goed, hè, met uh, Liechtenstein heeft u al verteld... gekoppeld aan de Zwitserse frank... maar ik heb begrepen ja. dat het gemiddeld inkomen... misschien nog wel ietsjes hoger ligt dan in Zwitserland. Daar heeft u gelijk in, ja. Daar heeft u gelijk in. Ja. Dus het leven is erg duur. Dat wat, is het, wat is de relatie tussen Liechtenstein... En dat hele speciale stadion in Peking dat iedereen op zijn netvlies heeft, dat we kennen tijdens de opening van de Olympische ja. Spelen, het Vogelnest. Ja, het Vogelnest. Nou, het Vogelnest dat is een prachtig stadion ontworpen door architecten uit Basel. Uh, de Muron, heette die. En alle schroeven die komen uit Liechtenstein van de firma Hilti. Dat is hier de grootste onderneming. Gaat het er en goed die met die onderneming? In de bouw bezig is. En in de bouw gaat het slecht en met die onderneming? Gaat het weer een stukje beter, hoewel ze in de afgelopen jaren wel in de hele wereld mensen hebben moeten ontslaan, maar ze concentreren zich nu zeer op de landen waar nog zeer veel gebouwd wordt. Maakt men zich in Liechtenstein zorgen over bijvoorbeeld wat er in Brussel gebeurt vanavond weer, de crisis in Europa? Zeer. Het is een logisch gevolg dat niet alleen in Europa... maar ook in Liechtenstein het inkomen van de banken enorm naar beneden gaat. En de helft van de totale uh, belasting, uh, de opbrengst... wordt door de banken geproduceerd. Dus als de banken minder gaan verdienen... dan krijgt ook de regering minder inkomen. En het is maar een heel klein landje. Dus dat voelt zo'n regering... Enorm snel. Dus er gaat minder uitgegeven worden. En men wordt hier ook zeer voorzichtig. Dus een crisis nu, uh, nee. Maar dat gaat wel komen, denk ik, in de komende jaren. Dus men maakt zich wel zorgen. Dus, het maakt dus niet zoveel uit. Want wij denken natuurlijk allemaal, als je die... Of wij denken dat niet allemaal, maar sommige mensen zeggen... dat als ja. je de euro hebt, dan zit je in de crisis en heb je hem niet. De Zwitserse frank, dan gaat die fijn aan je voorbij. Dat is dus niet zo? Nee, dat is... Nee, ik ik geloof het niet, nee. nee. Ik bedoel, we zijn zo, het is zo'n globale wereld. En um, ook de grote industrieën in Liechtenstein, die hebben er toch wel erg veel last van. Maar het drukt zich nog niet uit in bijvoorbeeld een hogere werkeloosheid. In dit landje komen iedere dag 5.000 mensen over de grens, uit Oostenrijk, uit Zwitserland, om hier te komen werken. En die gaan dan s'avonds weer naar huis toe. Maar die hebben hun baan hier in Lichtenstein. Heeft u nog wel eens heimwee naar Nederland? Ik kom vaak in Nederland. De Nederlandse regering die heeft twee weken geleden... een fantastisch congres georganiseerd... voor 350 consuls van Nederland uit de hele wereld. Daar was ik ook bij. In Even Nederland. De... Ja. En daar zijn we ontvangen worden door de regering, door koningin Beatrix, door Maxima. Het was Nederland op zijn best. Ja. Zeg, en, en de collega van koningin Beatrix in Liechtenstein, want dat is wat onduidelijk. Er is een koning en een, en een kroonprins. Ja. Noemt u even de namen. En wie van die twee heeft de macht? Uh, de koning, of de prins zoals wij dat noemen. Die heet Hans-Adam. En zijn zoon is Alois. Of Alois, dat hangt er vanaf, hoe je hem wilt noemen. Maar de vader is eigenlijk nog degene die uh, de scepter zwaait. Maar naar buiten is het de zoon die dus optreedt als uh, gezaghebber. Komt u wel eens bij zo op het paleis? Een pakje per jaar, inderdaad. Ze kennen ja, u. goed. Ja hoor. Ja. Kunnen we eens een keer interviewen? Uh, uh, ik heb ook wel eens een keertje het NOS-journaal hier in mijn kamer gehad. Als ik daar u een plezier mee kan doen, dan kan ik u zeker daarbij helpen. Nou, dan wil ik graag via u nu een interviewverzoek indienen... voor uh, <laughs> de prins en de kroonprins van Liechtenstein. Lijkt me ontzettend leuk om die een keer met het oog te hebben. Nou, stuurt u mij een e-mail ja? met al uw gegevens. En dan zal ik er moeite voor gaan doen. Honoria Consul Ronald Jansen Liechtenstein. Zeer bedankt voor vanavond. Gedaan. Tot ziens. Het is 5 bye voor 12. Bye. Met correspondent Bas Mesters. ik. Italië correspondent Bas Mester, die keert na tien jaar terug naar Nederland. Deze week horen we iedere maandag hoe de verhuizing naar Nederland verloopt en vanavond deel 3 de landing. Wanneer ik opkijk van mijn bed, priet mijn groen gele kuit ongeduldig de lucht in. Hij wacht tot ook ik op eigen benen kan staan op Hollandse bodem. Voorlopig ben ik voor de meeste van mijn indrukken afhankelijk van vrouwen en dochters. En zij ontdekken dat de omgang met landgenoten wennen is na tien jaar. Vooral in winkels en in een ziekenhuis leidt dit tot interessante misverstanden. <tied> Bijvoorbeeld als mevrouw moet betalen bij de supermarkt... geeft ze zoals we al jaren gewend zijn in Rome netjes haar pasje af aan de winkelbediende. Maar het meisje kijkt haar verstoord aan. Ze wijst op het pinapparaat. Mijn vrouw, die tien jaar lang gewend was dat de winkeljuf de pas door het apparaat haalde... probeert uit te vinden welke gleuf ze moet gebruiken. Ze voelt de verbaasde observatie van de kassajuf. Van welke planeet ben jij gevlogen? Lijkt ze te denken. Service en klantvriendelijkheid blijken in Nederland heel anders te functioneren dan in Rome. Daar onderwerp je je als je iets wilt krijgen van winkelpersoneel of van een beambte. Je stelt ze in de gelegenheid om je een gunst te verlenen... waardoor je bij ze in het krijt komt te staan en waaraan ze waardigheid ontlenen. Hier wordt zelfredzaamheid van je verwacht. Zo ook in het ziekenhuis. Als de verpleegster vraagt voor welke arts we komen... overhandigt mijn vrouw zoals ze doen gebruikelijk in Rome de verwijsbrief. Au, mevrouw kan zelf niet lezen, is de reactie. De uitval overrompelt ons totaal. In Rome vertrouwt een behandeling je nooit... Hij wil zelf lezen wat er in je documenten staat. In de loop der jaren leerden we ons juist gedweten voegen naar zijn gezag. Dat moeten we dus nu snel weer afleren. Hier is een beambte of winkelmeisje blijkbaar niet gediend... van onze Romeinse uitingen van respect door alles uit handen te geven. Ze beschouwen dit gedrag niet als autoriteit verhogend... maar juist als denigrerend. Ze voelen zich zelfs gebruikt door de luie klant. Enfin, het normale leven komt dus op gang. Terwijl mijn vrouw doos na doos uitpakt heb ik me vanuit mijn bed op de papierwinkel gestort die gepaard gaat met immigratie. Opnieuw is het adagium zelfredzaamheid. Je hoeft hier niet, zoals in Italië, in lange rijen te staan om uiteindelijk nul op je rekest te krijgen. Hier is vrijwel alles gedigitaliseerd en telefonisch te beleven. Een ongekende luxe en het functioneert vaak ook nog. Dwalen door het woud van digits, SVB, aan te vragen burgerservice-nummers... inboedel, rechtsbijstand, ziektekosten, WA-verzekeringen... parkeervergunningen, bezoekerskaarten, kinderbijslag, varverklaringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen... krijg ik ineens een e-mail van de Groene Energiemaatschappij. Of ik een stuk van een windmolen wil kopen. Ik word helemaal enthousiast, al ben ik erg verbaasd. Is dit bedrog, zoals ik als Romein geneigd zou zijn te denken? Of gaat het hier om onvervalste Hollandse inventiviteit. Ik besluit om mee aan de slag te gaan. Als dan toch alles verandert, als we dan toch echt alles zelf moeten doen, waarom dan ook niet gewoon onze eigen energie voorzien. Daar die molen Die mooie molen Daar ik De column van Bas Mesters. U kunt hem teruglezen of luisteren op zijn website basmesters.nl zo meteen na met het oog Casa Luna met de drummer Hans Eikenaar. En wij zijn er morgen weer. En dan zit hier op deze stoel Pieter van der Wiele. Heel graag tot morgen en nog een mooie nacht. Goede nacht, vreunde. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Een laatste glas in steen. Luister nu naar de hoogtepunten van het hele weekend Noordzee Jazz. Noord Jazz. Met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Caro Emerald, Pat Metheny, Waylon...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 wat we samen kunnen doen. Dit is Radio 1.